Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De politie komt vandaag alleen op spoedgevallen af, want ze voeren actie voor een betere CAO. De onderhandelingen tussen de politiebonden en de minister zitten muurvast. Als de veiligheid niet in het geding is, komen er vandaag geen agenten. Mensen die bijvoorbeeld bellen over geluidsoverlast of blikschade na een aanrijding, krijgen te horen dat de politie actie voert. Minister Van de Steur kwam vorige maand met een CAO-voorstel... Maar dat werd door de politiebonden afgewezen. Strandgangers tussen Scheveningen en Katwijk mogen ook vandaag niet de zee in. vanwege een slijmerige roodbruine smurrie op het water. De politie noemt het een plaagalg en stuurde gistermiddag iedereen het water uit. De eerste meldingen van de smurrie kwamen uit Wassenaar en daarna ook uit Scheveningen en Katwijk. Hoe lang het zwemverbod blijft gelden is niet duidelijk. De Rijkswaterstaat onderzoekt de roodbruine smurrie. Reizigers die vanaf vandaag de luchthaven van Brussel afvliegen... kunnen het beste op tijd vertrekken. Vakbonden gaan actie voeren en daardoor kan de wachttijd flink oplopen. Veiligheidsmedewerkers zijn bang om hun baan te verliezen... omdat hun dienst geprivatiseerd wordt. En ook zijn ze ontevreden omdat de nieuwe veiligheidspoortjes niet goed werken. Daarom gaan ze de bagage extra goed controleren. Reizigers die binnen Europa vliegen... worden opgeroepen om twee uur van tevoren aanwezig te zijn. Mensen die een verre reis maken, wordt drie uur aangeraden. Tussen Uitgeest en Beverwijk rijden geen treinen vanwege koperdiefstal. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. De NS verwacht dat de problemen rond 12 uur verholpen zijn. Het is niet bekend hoeveel koper er is gestolen. Vorige week lag het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam ook een paar uur stil door koperdieven. Het weer volop zon vandaag en warm met temperaturen van 28 tot 32 graden. In de avond neemt de bewolking toe, maar pas in de nacht en morgen overdag gaat het regenen en waarschijnlijk ook onweren. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Ik dacht denk ik en dacht waarom.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 Het is prachtig weer, strandweer en uh, blijft het zo, wordt het anders. Dat gaan we horen om half drie met uh, het enige echte Zandvoortse weerbericht... met onze weerman Lex van der Hoorn. En dat wordt bellen, ik. heb ze 06 nu nummer nu vast opgeschreven, want dit wordt geheid bellen ja. naar het strand natuurlijk. Maar uh, of het zo blijft en of het nog mooier wordt... u hoort het allemaal rond de klok van half drie van onze Lex van der Hoorn. Het dieren van de week, we hebben weer een nieuwe om half vijf... en uh, deze luistert naar de naam Meis... Het gedicht van de week, om um, kwart voor vijf ja liefhebbers... waar kan het anders over gaan dan een ode aan het Zandvoortse strand? Want het heerlijke Zandvoortse strand met de zon, zee en uh, heerlijk terrasje pakken. Dus uh, het gedicht van de week, deze keer de ode aan het Zandvoortse strand.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 Ik benieuwd hoe die geloof is. Don't end In de jaren 80 hoorde je de single van Toto, dat was Rosina. ZFM heeft zin in de zomer. ZFM maakt ze naambaar van de zon. Dus pak je radio. ben naar strand en zet hem op 106.9. 106.9.06.9. ZFM 24 uur per dag in de zomer. En vergeet het niet, je radio mee te nemen naar het strand. En hoor je nu Felix en Eat That's the way it was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 piano vero con con la crema da barba la menta con un vestito che sul blu e l'amo miola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 Het Sono Piero Sono un italiano Un italiano vero Frankie of niet? En Frankie, ja zeker. Jazeker hè? Ja, ja, ja, er waren weer een hoop uh, Frankie's. Hey. Frankie Coast to Siantopé, hè? Joris, Sister Sledge en Frankie uit de jaren 80. Het is vier minuten voor half drie geworden, hartje, zomer in Salvo. En het is uh, lekker strand weer op dit moment. Dus uiteindelijk gaan we lekker van de horen bellen. Die zit of ligt gewoon lekker op het strand. En gelijk he, heeft hij.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 Ook namens ZFM, van harte gefeliciteerd met dit 80 jarig bestaan. Ja, en ze vieren nog Pasen in de kerst, alles komt. Koningsdag. Alles. Koningsdag is vandaag. Oh, Ja, dat is leuk. Watching, watching, as the credits all roll down, and crying, crying, you know a plan to a full house, house.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 you still ...op de zaterdagmiddag bij CFM. Van oud tot nieuw en nieuw hoor is juist. Dat was Keiko en Stol de Show. En ja, en dat doet uh, onze weerman Lex ook altijd. Goedemiddag Lex. Goedemiddag hoor. Goedemiddag. Jij zit uh, niet op strand, hè, geloof ik. Geloof, geloof ik. Nee, nee, nee. nee, nee ik zit thuis, want ik moet straks de deur uit. Okay. normaal gesproken was, ik ook niet naar strand gegaan. hoor Nog geen echte strandweer dan?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 ja hoor, het is best wel lekker weer. Maar de zon heeft het een beetje moeilijk vandaag. Ja, maar uh, dat blijft ja. niet zo, hè, toch? <lacht> nee, nee. dat wil ik even horen van je. Nee, dat nee, morgen ga ik wel naar het strand, hoor. Ja, want dat dacht ik. Het, uh, want dan is het uh, zonnig...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 Ik hoorde vanmorgen die meneer van het circus bij Goedemorgen Zalvoort... die zegt, ja, ja, we balen er een beetje van dat het mooi weer gaat worden... want dat kunnen we helemaal niet gebruiken als circus. Uh, we willen ze stormen hebben of zo. Nee, ze willen gewoon een beetje mieche in hebben. Een beetje mieche weertje. Nou ja, de, uh, maandag. Maandag, oké. Okay. <laughs> okay. Mooie dag om uh, naar het circus nee, te gaan. Nee, nee, nee, nee, sorry, dinsdag. Dinsdag, ja, heel goed. Hé hey Lex, ja. dank je wel. En een hele fijne zaterdag verder. Oké, okay, hetzelfde. Oké, okay, dat Grootjes. was Lex okay. verloren. Hoi. Dat was het weer. Zie je het En volgende week dan is Lex er weer met het weer. Ik zou je willen vragen, het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe.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 Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven. Winnen jou vertrouwen en dan waanzinnig nog van jou houden, maar ik weet niet hoe. Oh oh oh oh, ik weet niet hoe. Oh oh.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 Felix, eenmaal Buddy en ook aan deze plaat heeft hij meegedaan, hè? Die Felix, de de van Omi en de cheerleader. Nou, lekker weer buiten betekent allerlei activiteiten in in Salzburg. en mensen zelf die organiseren ook activiteiten, hè? Burenbarbecue en zo. Ja, luisteraars. Uh...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 dus hou rekening met elkaar. En hier is Kovacs en Digging...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 Provide all that speed. En dat was Kovačević de digging bij CFM JACOEL uh, 2015 gaat er aankomen. 25 jaar CFM.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 We zijn er tot aan 5 uh, uur vanmiddag met uiteraard heel veel uh, lokale informatie. En lekkere muziek. Wat wil je nou nog meer hè? op zo'n zonnige zaterdagmiddag? We worden ze juist om half drie van uh, Lex van der Hoorn. Het weer wordt de komende dagen alleen maar beter.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 si formidable oh.